De Israëlische opmars in Gazastad wordt internationaal veroordeeld. Experts spreken van etnische zuivering. Het Slovaakse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging. Daarmee kan het EU-recht buitenspel worden gezet... en zijn er geen andere geslachten toegestaan dan man en vrouw. De wijziging komt uit de koker van de pro-Russische premier Fico. Experts vrezen dat mensenrechten in Slowakije verder onder druk komen te staan. De Amerikaanse activist Asada Shakur is overleden in Cuba, dat hebben Cubaanse autoriteiten bekendgemaakt. Shakur, die eigenlijk Joanne Byron heette, was de eerste vrouw die in 1977 op de terreurlijst van de FBI belandde. Ze was tot levenslang veroordeeld voor de moord op een politieagent, maar ontsnapte en dook later op in Cuba. Sympathisanten beschouwen haar als voorvechter van de rechten van in het bijzonder zwarte vrouwen. Haar precieze leeftijd is niet bekend. Vermoedelijk was ze 78 jaar. Het kabinet heeft 127 plekken aangewezen waar de komende jaren huizen bijgebouwd kunnen worden. Op sommige plekken gaat het alleen om een extra straat. Op andere plekken kan een hele nieuwe woonwijk komen. In 2050 moeten er in totaal 1,65 miljoen huizen zijn bijgebouwd om het woningtekort tegen te gaan.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 You and me